Hulpverleners zijn er in Amerika nog niet in geslaagde lichamen te bergen van de inzittenden van het KLM-lesvliegtuig dat in de staat Arizona tegen een rots vloog. In de loop van de dag wordt een nieuwe poging ondernomen. Op de plek van het ongeluk in onherbergzaam terrein kan geen helikopter landen. De reddingswerkers moeten te voet. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders. Een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. En ook een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Leden van de motorclub Satudara worden verdacht van aanslagen op Hells Angels in het Roergebied. Dat meldt het Duitse weekblad Focus op grond van informatie van de politie en het openbaar ministerie in Duitsland. Ook komt het volgens de politie regelmatig tot ongeregeldheden tussen Satudara-leden en Hells Angels. In Nederland is het relatief rustig tussen de motorclubs Sinds eind vorig jaar 600 leden van beide clubs door het OM onder toezicht werden gesteld. Het weer... Vanavond en vannacht meest droog, morgen bewolkt, met af en toe wat regen... alleen in het zuidoosten blijft het grotendeels droog met wat zon. Middagtemperatuur rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Mama! Wakker worden, kom, we gaan! Mis het niet, het natuurontbijt van IVN. De unieke kans om de natuur wakker te zien worden...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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks een roeister die talloze prijzen gewonnen heeft... zonder ook maar een meter vooruit te komen. En daarvoor een prepper. Een prepper, dat is iemand die zich voorbereid op de dag dat het hele land plat ligt. Maar nu eerst een stopper. Althans, iemand die een poging wil ondernemen dat stoppen. De meeste mensen doen dat op 1 januari... en die besluiten dan op 2 januari om het volgend jaar op 1 januari nog een keer te proberen. Hoewel er natuurlijk ook wel steeds meer mensen in, staan, in slagen om echt definitief te stoppen. Maar lukt dat Marcel Dekker ook? En wil Marcel Dekker dat ook echt... We gaan luisteren zonder er een bij op te steken. Dat zal ik u echt beloven. Wij gaan luisteren naar De Roker Stopt. Het leven van iemand die niet drinkt, niet neukt... En niet rookt. Ja, je zegt dat je er zo'n 30 per dag rookt. Als jij wil roken, wie ben ik dan om te zeggen dat je ermee moet, moet stoppen? Het leven duurt niet langer, maar lijkt slechts langer te duren. Een roker, een roker berekent nooit wat hij in de voorbije jaren allemaal heeft weggepaft. Hooguit herinnert hij zich op verzoek of na een flinke hoestaanval... hoe lang hij al rookt. Ik ken iemand die al 28 jaar rookt. Ja, zo lang alweer. Dat is, heb ik berekend, 1456 weken. Trek daar vanaf 25 weken door ziekte... dan kom je uit op 1431 weken. 10.017 10 dagen. Dat is... 170.000 sigaretten. In lengte uitgedrukt zo'n 12 kilometer met liefde gerolde checkjes. En iedere sigaret was een genot. als je zo verslaafd bent, want het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, maar goed, ik moet het Ik kan probleemloos drie verdiepingen omhoog rennen. Na een minuut of wat adem ik weer normaal. Natuurlijk is aan de buitenkant wel te zien dat ik rook. Ja, ik vind het altijd een beetje lastig. Maar tanden zie je het vaak meteen aan, hè? Een beetje fale huid. Een klein beetje. Nee, maar, maar het mooie is dat je vaak het verschil ziet als iemand gestopt is. Ik heb wel eens gedacht, ik moet van elke patiënt een foto maken. En dan doe ik het na drie maanden nog een keer. En zelf zie je dat niet zo. Maar het is vaak zo'n contrast. Zeker als iemand fors rookt. Dan uh, zie je echt, dan je allemaal weer van die appelwangetjes. En natuurlijk stink ik uit mijn bek. Ik was tot voor kort onkwetsbaar voor die indringende boodschappen... van de Nederlandse gezondheidspolitie. Ja, We worden natuurlijk al zeg maar, ruim 20 jaar gekweld... door de, de moderne Taliban van Nederland... om uh, mensen van het roken af te helpen. Maar goed, als, ro als het roken is gevallen, van zijn voedsel is gevallen... en we zijn de paria's en er roken geen mensen meer... wat is next? Ik was tegen die Taliban, zoals ik ook tegen de Taliban ben. Meer dus uit principe dan vanwege het feit dat ik verslaafd ben en een verslaafde logica hanteer. Maar op een dag trapte ik in de meest voor de hand liggende val. Opgezet door mijn zoon van tien. Papa? Ja. Wanneer ga je nou eens stoppen met roken? En maakte ik de belofte de laatste sigaretten roken op zijn verjaardag. Een paar weken van nu. En zo kwam ik dus terecht in de wereld van de rookontmoedigers. De Taliban. De gezondheidsmafia. Mijn naam is Ilja. Ilja Rikswinkel. Ik ga je informatie geven over stoppen met roken. Ik zal de eerste vraag beantwoorden. Ik heb gerookt. Dus ik weet wat het is om verslaafd te zijn. Hallo. Mijn naam is Erik Erali. Van de gemakkelijk stoppen met roken methode. Ik heb 28 jaar gerookt. Ik heb alles geprobeerd om daarmee op te houden. En uiteindelijk is het via een training van Ellen Carr, Easyway... Genugd. De oefening werkt als volgt. Elke keer als jij de behoefte hebt om te gaan roken, dan rook je niet meer één sigaret, maar je rookt twee sigaretten tegelijkertijd. Het enige wat we kunnen doen is dus het etiket veranderen van plezier in pijn. En dat doen we als volgt. <lacht> Zo snel mogelijk van het rook af. De lijn is weg natuurlijk zo kort mogelijk. Hans Rijkers uit Goesbeek is fysiotherapeut en ook verbonden aan Prostop, een bedrijf dat grote successen garandeert met de Softlaser Voor 195 euro ben je binnen een uur van het rook af. Wil je Ja. Hallo. zo. Lekker Zo, U heeft de lijsten mooi ingevuld, zag ik al in de computer. Ik heb mijn best gedaan. Ik, uh, ik zie het. Daar gaan we graag eens naar kijken. Uh, we zijn altijd benieuwd naar, naar uh, zaken die samenhangen met, uh, met het roken. Waarom is dat belangrijk? Want ik ga toch straks gewoon op die tafel en ik krijg een laserbehandeling... en dan schudden we elkaar de hand? Ja, dat, uh, uh, dat klopt. Maar ik maak daaruit op waar je valkuilen liggen. Net zoals hier zien we er eentje, we hebben, we hebben, je, je werk heb je al gezien. Je hebt er gesproken over de collega's die roken. Een klein beetje van hoe daarmee om te gaan. Hier zien we de koffie, die drinkt aardig wat koffie. In koffie zit cafeïne, prikkelt je nicotinebehoefte, je rookgedrag. Ja, we moeten het ook niet zwaarder maken dan, de, dat er, dan dat het is. Zeker vragen we ook aan mensen een ja. beetje speelruimte in het hoofd. Benader het ook creatief. En, en, en merk ook dat wanneer je een beetje in zak en as zit... Uh, je een beetje reflectief naar jezelf van... kijk mij daar nou zitten. He, dat, dat, dat haalt ook wel de, de, de angel eruit. Een potje huilen misschien. Een potje huilen is altijd uh, heel prettig. He, dan, dan kan je ook, uh, in feite is dat ook ontgiftigen, he, via, via de traan. Je ontgiftigt via het vocht. Plassen is altijd uh, uiterst zinvol zweten. Maar ga lekker een keer een potje janken... Uh, en uh, zwellig een keer in zelf medelijden, dat uh, kan ik iedereen aanbevelen. En dan kan je daarna ook wel weer uh, ja, wat, wat nuchterder naar kijken. Yeah. Simpel, zie, je dat, zie je dat het simpel is? Nou, dat komt u helemaal niet nodig. Nee. <laughs> dan komen mensen ook... Tot ziens <laughs> Gedurende de behandeling komen mensen daarachter. Ja. Ik kan niet voorstellen dat mensen uh, zo danig labiel zijn... dat het juist goed is dat ze roken. Anders gaan ze door het lint. Hoe kom ik er nou achter dat ik misschien zo iemand ben? Stoppen. <laughs> Proef En als ik met een grote aks door een winkelstraat heen loop... dan, uh, dan hebben we uh, de conclusie kunnen trekken dat roken heel goed voor mij was. Dan, uh, nee, dan, hebben we de conclusie, dan trekken we de conclusie dat uh, het heel goed is dat jij rookt voor anderen. Zullen het eens gaan doen, gewoon? Wat mij betreft wel. Be gentle, dokter. U mag uitleggen hoe het werkt. Wat uh, Moet ik uh, uit de kleren? Hoe, hoe werkt het? Okay, mag We gaan de meeste punten behandelen op de oren... De oren? Ja. Dan haal ik deze er even af. Op een, een paar puntjes bij de handen en de oren. Ja. Moet ik gaan liggen? Ja, Oké, okay. okay. het hoofd de voetjes. Okay. Het eerste puntje zit op het. Zo, nou. Ja. En nu? Nou is het aan u. En je weet wat hij zei, hè? Je eerste testmoment, die krijg je in de auto. Op het moment dat je naar huis rijdt en puur uit automatisme weer zo'n sigaret opsteekt. Nou ja, dat is in mijn geval ook zo. Verzin iets anders als die sigaret. Die gaat je nul helpen. Dat weet je wel. Maar vanuit verslaving hou je dat achterdeurtje open. En ik ben er alleen maar voor om op die tenen te gaan staan. En te zeggen: Meneer, is dat nou zo handig? Nee, natuurlijk is dat niet zo handig. We weten allemaal dat roken een ziekte is waar je dood van gaat. De aandoeningen zijn bekend. Met dank aan al die duizenden verrukkelijke stofjes. waaruit die tabak en die tabaksrook bestaat. Rijsje Talhout van het EIVM heeft een boek waarin ze allemaal staan. Ik heb op mijn bureau een boek liggen dat is ongeveer 20 centimeter hoog. Een onuitputtelijke lijst die ieder jaar weer wat langer wordt. In rook zijn er ruim 6.000 bekend. Uh, nou, er zullen vast nog wel eens wat nieuwe stoffen opduiken, maar dat is wat er op dit moment bekend is. Nou, dat is dan de rook. Uh, dan heb je nog de tabak zelf. Daar zijn ongeveer 2.000 tot 3.000 stoffen in bekend. Uh, zeg maar de, het tabaksblad, wat dan vermalen wordt... dat is een mengsel van allerhande stoffen. Op dit moment zijn er, voor zover ik het weet... zo'n 50 tot 100 stofjes in rook... waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn. Dat is dan zo vastgesteld... door de International Agency of Research on Cancer. Misschien zijn het er meer, maar dit is op dit moment bekend. Ja, het is natuurlijk erg lastig om dit, hè, die, die rook van tabak en sigaretten... te vergelijken met iets anders, uh, uitlaatgassen bijvoorbeeld. Maar om dat vergelijken te maken... Hoe serieus is die rook? Nou ja, in uh, Nederland bijvoorbeeld uh, is berekend dat er 20.000 mensen per jaar doodgaan aan rookgerelateerde ziekten. Nou weet ik niet hoeveel er doodgaan aan uh, uit uitlaatgassen, gerelateerde ziekten. Maar als ik aan een uitlaat ga lurken, is dat ernstiger? Dat zou het niet kunnen zeggen? Ik zou het niet aanraden. Uh, uitlaat komt natuurlijk ook heel veel uh, verbrandingsproducten en slechte stoffen uit. Alleen. Ja, kijk, het is denk ik iets minder aantrekkelijk voor de gemiddelde persoon... om aan een uitlaat te gaan hangen dan aan een sigaret. Misschien is dat wel het, uh, een belangrijk probleem hier. Ik heb op de site van de KWF Kankerbestrijding heb ik een lijst gevonden. U weet dat misschien veel beter dan KWF Kankerbestrijding. Dat weet ik, ik ga hem even bijpakken hoor. En ik schrok mij kapot toen ik het las. Als ik het niet al een klein beetje wist. Een lijstje van kankerverwekkende stoffen hier. En dan zetten ze er met uh, tussenalingstekens achter waar het ook nog vandaan komt of uh, waar het mee te vergelijken is. Mm -hmm. Arsene, benzeen. Weet u bijvoorbeeld wat propyleenglycol is? Ja, ik wel, maar de meeste mensen dus niet. Weet u wat piperonal is? Benzaldehyde. Ik vond deze zo bijzonder. Polonium-210, middel waar KGB-agent Alexander Litvinenko in 2006 mee werd vermoord. Zit dat er echt in? Uh, ja, uh, ook dat zit erin. Een heel zeldzaam radioactieve stof. Ja, uh, maar het zit dan ook in uh, relatief kleine hoeveelheden in de sigarettenrook. Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen uh, polonium-210 in sigarettenrook... en de dosis die je nodig hebt ja. om iemand te vermoorden. Smeergetroepen. is meer hè? Nou, uh, ja, uh, het is uh, bekend dat dat niet gezond is. Ja. Dan ga ik stoppen, dat vindt u vast een goed idee. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Dat is goed voor uw gezondheid. Goed voor uw portemonnee. En het spaart tijd. Gezondheid, portemonnee, tijd. Met als stok achter de deur dat meerokende zoontje... die elke dag steeds meer aan mijn kop zit te zeuren. Papa. Wat nou weer, Maarten? Wanneer ga je nou eens stoppen met roken? Ik heb als een echte junk motivatieproblemen. Die lees je er niet zomaar uit. Die moet je op tafel gooien bij een ervaringstestkundige. Nou, ik rookte wel een pakje per dag. Ja. ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb nog wel eens van die nostalgische gevoelens. Een ervaringstestkundige die mij liefdevol het licht inleidt van het niet-rokers bestaan. Ik meld me bij Roos Blom. Psycholoog bij de rookstoppoli van het Slotervaartziekenhuis. En mijn eerste vraag, en eigenlijk ook het allerbelangrijkste... Uh, is altijd, waarom wil je eigenlijk stoppen met roken? Je rookt al heel lang... Ben je nog nooit gestopt? 28 jaar nog nooit gestopt, nee. Nee. nee. Het klinkt misschien heel heel belachelijk, maar het heeft iets met waardigheid te maken ook. Uh, ik zie me laatste tijd steeds vaker gewoon in hokjes staan, in rookhokjes op het werk. En dan voel ik mij min of meer al een soort junk. En dan lopen er wel eens kinderen langs. En dan zitten ze me heel merkwaardig aan te kijken, alsof ik van een andere planeet kom. Dat soort dingen... Ik, Kijk, al die andere dingen zijn ook belangrijk, gezondheid en zo. Maar ja. dat is nog eens een keer een extra ding wat erbij gekomen is uh, de laatste tijd. Ja. Oké, okay, um, qua gezondheid, lichamelijke gezondheid, niks. merk je niks? van dat ja, er, ook... er een jaartje gehad, ja. vorig jaar. En conditie? In de bergen wandelen, dat kan ik urenlang uh, stijl omhoog doen. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks met me. Dus ik weet niet of dat een bemoedigend signaal is lijkt mij wel. Ja, kan je nagaan als je niet meer rookt. Dan, uh... <laughs> als we kijken naar de mate van lichamelijke verslaving... die meten wij met de vakerstreum. Dan zien we dat je... Is... Nou, vakerstreum, F-A-G-E-R... Dat ja, is een schaal. Is een schaal ja. van de, dat is een Zweedse dokter die dat ontwikkeld heeft. Nee. En uh, dan scoor je zo tussen de vijf en de zes. En uh, nou, dat is... Uh... Goed. Ben ik geslaagd of niet? Ja, dat geeft heel veel vertrouwen in dat je wel zou ja. kunnen gaan lukken. Ja. Dat is niet heel ernstig dan, hè? want wat is de maximale... Dat is 10. Ja, dus daar zit je net onder. Ja. Ja. Nou. Met dank aan meneer Vakenström komt mijn lichamelijke verslaving uit... tussen de vijf en de zes. Blom bespreekt mijn valkuilen, legt uit hoe de stopbegeleiding werkt... en verwijst me door naar de longarts voor de hoognodige medicijnen. Alles ligt klaar. Ik hoef alleen nog maar mijn pakje check weg te gooien. En wat een bevrijding zal het zijn. Bevrijding van de spoken in mijn hoofd. Smoking causes cardiovascular disease. Ik vond ze uiteindelijk in de stofzuiger. Ik heb die uitgedrukte peuken losgerold en opgerookt. Your airways become clogged with scars and mucus. And breathing becomes difficult. 2,4 miljard per jaar kost het de overheid... als mensen vroegtijdig ziek worden door Ah, nee... En out, no? Verzin iets anders als die sigaretten, die gaat je nul helpen. Dat weet je wel. Ik ben bij het maken van deze documentaire bij elkaar niet meer dan een halve dag gestopt. Bewust, dat wel. Inmiddels is het ook alweer ruimschoots gecompenseerd. Maar goed, het was dan ook een voorbereiding op die serieuze poging die 4 oktober begint. Lichamelijk zal het wel lukken. Geestelijk, uiteindelijk ook. Maar wat ik ga missen is het roken als politieke verklaring. Als statement tegen de betutteling, de dwingende, haast dictatoriale gezondheidsmoraal. Want daar heb ik namelijk tijdens mijn rokerscarrière altijd een ongelofelijke pestteken aan gehad. Ton Wörth van de Stichting Rokersbelangen natuurlijk ook. Waar het om gaat is dat mensen een keuze maken om te roken. Ze roken een legaal product, en ze moeten het ook kunnen roken. Nou, daar staan wij voor. Het is dus om mensen te helpen in de, ja, de ongelijkheid, de strijd tegen de overheid en tegen alle andere organisaties die, zeg maar, roken als een paria uh, betitelen in de maatschappij. En dat vind ik een kwalijke zaak. Dus of je nou rookt, uh, te laat naar bed gaat, niet sport, uh, uh, veel op je billen zit. Ik bedoel, het zijn allemaal facetten die natuurlijk het leven niet gezonder maken. Maar toch, ik vind, vrijheid van keuze, vrijheid... Van je eigen lifestyle. Dus ik vind dat we daarvoor moeten blijven krokken. Waar wij gaan eindigen als rokers. Ik denk tussen nu en vijf jaar op de Hoge Vegen. Bij de hek eromheen in een reservaat voor rokers. Ja, dat ik. Ja. ja, ja, ja. En dat de niet-rokers met hun kinderen zondagmiddag rokertjes gaan kijken op de Hoge Vegen. Ja. ja. Dat die kinderen met hun gewoon door dat gaas staan van. Hee, he, he, he. We staan hier al twee uur, we hebben nog geen één roker gezien. Dat de vader zegt: gaat er een, gaat erheen, er een, gaat erheen, er een, gaat erheen. Nou, we worden natuurlijk al zeg maar, ruim 20 jaar gekweld door de, de moderne taliban van Nederland om uh, mensen van het roken af te helpen. Maar goed, als, ro als het roken is gevallen, van zijn voedsel is gevallen, en we zijn de paar jaar en er roken geen mensen meer. What's, what's next? Hè? Uh, je ziet al dat er natuurlijk heel veel berichten zijn over mensen die te dik zijn. Ja, wat, je, wat ik recentelijk heb gelezen. Uh, uh, homo's zijn erger dan. Uh, roken. Nou, zo zijn er natuurlijk talloze uitschappen. Daar moeten we eens onderzoek naar doen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Maar goed, wat het aangeeft, wat het aangeeft is natuurlijk dat het verschrikkelijk is. Dus als wij uh, deze strijd verliezen, en we hebben natuurlijk al wat uh, dingen verloren, maar we hebben ook wat zaken gewonnen, dan zeg ik, ja, dan is het hek van de dam. En dan zul je zien dat uh, roken, cola, de McDonald's, de kroketjes, de bitterballen, de nou, alcohol natuurlijk, dan zeg ik, ja, dan blijft er dan kun je niet meer genieten. Je kunt niet meer genieten van het leven. En uh, ik denk dat dat uh, toch uh, erg kwalijk is. Je ziet het echt als een strijd, hè? Het is een strijd. Het is echt een hele zware strijd. Dit is echt een strijd. Wat je ziet is dat er natuurlijk ongekende machten hiermee bezig zijn. Het is niet alleen in de politiek. Maar het zijn natuurlijk allerlei maatschappelijke organisaties... betaald van onze belastingcenten die ons het leven moeilijk maken. Genieten mag niet meer. Ja, dat is... Heb jij kinderen, Tom? Jazeker. Twee? Mijn kinderen vroegen aan mij om te stoppen met roken. Want ze willen papa graag nog uh, een, een tiental jaar uh, aan hun zijde. Wat zou jij in zo'n geval doen? Ik sta nu voor die keuze. Er de... wordt een emotioneel appel op je gedaan. Ja. Dat zal wel duidelijk zijn. Ja. Ik kan me de vraag ook uh, heel goed voorstellen. Want kinderen zijn natuurlijk. Uh, uh, jonge kinderen zijn grootgebracht in, natuurlijk, in de terreurcampagne van de overheid en Stiforo... Met allerlei uh, uh, zaken die worden voorgesteld dat roken natuurlijk waanzinnig slecht is. Wat je je kinderen ook kunt voorhouden is dat keuzevrijheid erg belangrijk is. En zeg je er tegelijkertijd bij, ik zal matigen. Ik zal het ook anders doen en ik zal ook dit en ik zal ook dat. Maar ik vind wel dat je me de vrijheid moet geven om te kiezen wat ik, wat ik doe. Want dat betekent eigenlijk als je, straks, als je nu niet meer mag roken, dat je daaraan toegeeft. Dan zeg ik, ja dan zul je ook je leven anders moeten indelen. Dat betekent dat je wellicht ook op tijd naar bed gaat. Dat je gaat sporten. Uh, en dat je dan een sport beoefent waarbij je in ieder geval niet je benen breekt of andere dingen gebeuren. Dus ik, dan moet je ook hele, het hele ritueel gaan volgen. En dat moet je dan ook je kinderen voorhouden. Ik heb nog een leuke spreuk voor je. Uh, dat is van een pijprokende socioloog. Het leven van iemand die niet drinkt, niet neukt en niet rookt... Duurt niet langer, maar lijkt slechts langer te duren. De Roker Stopt was een caro documentaire gemaakt door Marcel Dekker. 4 oktober, Marcel. We noteren de datum in onze agenda en wij gaan jou volgen. En u, luisteraars, hoort het of het een... Gelukt is. Ik moet u eigenlijk zeggen dat ik toch ook rook. Niet veel, maar ik rook. Er staan natuurlijk verschrikkelijke teksten op die pakjes, check. Maar ja, die gelden niet voor mij. Want ze staan er niet in mijn braille op. Nou ga ik wel stoppen, denk ik. Want ik word namelijk prepper. En als je prept, dan is het niet zo handig als je rookt. En waarom niet? Nou, preppen dat is hamsteren, dat is inslaan, dat is voorbereiden op een crisis. En als je stopt met roken, dan hoef je ook geen sigaretten meer te hamsteren. Dick Berts is zo'n prepper. Hij is ervan overtuigd dat Nederland vandaag of morgen in een grote crisis zal belanden. En dan kun je er natuurlijk maar beter op voorbereid zijn. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven, Hoe overleef ik een crisis? Hoe is deze Dick Berts zo zelfredzaam geworden? Waar komt die hang naar onafhankelijkheid vandaan? En wat heeft de inval van de Russen in Afghanistan daarmee te maken? Hij vertelt het aan programmamaker Harm van Atteveld. In de documentaire When the Shit Hits the Fan. Ik vind het... Abnormaal dat, dat, dat iedereen maar denkt dat water uit de kraan en voldoende voedsel in de supermarkt, dat dat maar. Hè. We take that everything for granted, dat is allemaal maar vanzelfsprekend. Dat vind ik de onzin. Maar ik moet nu steeds verdedigen. Op maandag zegt de Griekse premier van we hebben geen bail-out nodig. En op dinsdag vraagt iedereen aan. En dat gebeurt nu met Spanje ook in deze dagen. De enige vraag is nog van hoe lang duurt het nog voordat we gaan crashen. En het minste wat we krijgen is hyperinflatie. Hallo. Goedemiddag. Hanger van Atveld. Dick Berts. Komt u binnen. Ja, ja. Dan ga ik naar uh, Diesel. Nou, dat is, dat, dit is, we staan nu in mijn gecombineerde toilet... Uh, het is fijn dat het hier alleen maar naar diesel uh, ruikt en dat het niet erg is. Hier staan wat, wat uh, een klein voorraadje petroleum in mijn, uh, in mijn bad. Vier jerrycans en twee kratten? Ja, ja. En dat is voor mijn uh, uh, kachel. Dat is in ieder geval de gewone verwarming die het niet meer doet? Ja, dan uh, schakel ik over op uh, petroleumkachel. Onder de wastafel staat een grote Pan. Als je nou twee stapels stoeptegels stoep pakt en je stookt er een houtvuurtje tussen, dan kan je gewoon je lakens kan je erin wassen. Dit is de logeerkamer. En daar logeert onder andere een immense stapel wc-papier. <laughs> ja. Als preppers hebben we een uh, aanduiding: uh, if shit hits the fan. Dat, dat gebruik ik een beetje voor na nou als er een grote crisis uitbreekt. Uh, dat, dat is de term die uh, je ja, ja, bezigt ja, ja, om ja. die situatie aan te geven. Ja. En hier zie je dus: ja, het luisteraars kunnen dat helaas niet zien. Maar hier zie je toiletpapier: uh, hits the fan. Want uh, een enorme stapel tot het uh, plafond. Hier zie ik uh, blikjes met erte, oploskoffie, shampoo. Zeg maar tien jaar geleden had ik ook wel een uh, redelijke voorraad met, uh, met dingen. Dat is altijd handig. Alleen nu heb ik toch wel wat extra dingen ingeslagen. Want die, uh, ja, ik, ik weet echt zeker, die bankencrisis die loopt helemaal uit de hand. Hier staan uh, een, een paar oude uh, singer Kijk, dit is nog een oude ouderwetse handmachine. Ik heb een... Uh, we doen het ook half voor de lol, maar ik heb met een paar vriendinnen heb ik een afspraak. van nou, Als ze een hele grote crisis krijgen en dat duurt heel lang, dan als de euro instort, dan, ja, dan kunnen we onze olieimporten niet meer betalen. Je gaat natuurlijk als Arabier ga je niet uh, olie leveren voor toiletpapier. Als de euro toiletpapier wordt en geen enkele waarde meer heeft, dan uh, wordt dat zo ontzettend duur. En dan krijgen we net zoals dat vroeger in India het geval was. Krijg je twee, drie uur per dag stroom. Doet iedereen pijlsnel zijn was. En dan begin ik een naaiatelier. Beroepen zoals accountant of jij als journalist. Dat zijn dingen die, die doorstaan niet een crisis. Een hongersnood in een landbouwland als Nederland... dat daar geloof ik niet zo heel erg in. Maar voedsel kon wel eens afgrijzelijk duur gaan worden. En dat gecombineerd met een economische crisis. Ja, dan, is... en dan kun jij kleren naaien met die vriendinnen van je samen... En dan overleef je het daardoor? Ja, vooral kleding innemen, denk ik. Ik denk dat dat een, een heel alle vet zo, zoals ik... jammer dat de luisteraar dat niet kan zien... maar de, de vette pants, dat kan je je dan gewoon niet meer permitteren. En nou ja, al die kleren zijn te groot... en dan uh, kan meneer Berts met zijn vriendin een club... die kan daar uh, het een beetje innemen. Ik ben uh, mijn carrière ooit eens een keer begonnen, heel lang geleden. Je zou het niet zeggen als je me ziet zitten, maar als officier bij het Coors Mariniers. En toen zat ik hier uh, op marinevliegkamp De Kooi hier bij Den Helder. En dat was uh, in het kerstverlof 1979. En toen vielen de Russen die vielen Afghanistan binnen, precies met de kerst. En uh, de NAVO was in die tijd eigenlijk voorkomen afhankelijk van de uh, mobilisatie... om de Russen een beetje te kunnen opvangen. Dus het was een verrassingsaanval. Dat zou echt uh, een hele goede truc uh, van die heren zijn geweest. Hè? Dus daar ontstond maar dat toch een paniek, man. Mijn god, ik moest de oorlogsplannen moest ik gaan bekijken. Ik moest die uh, het is er net niet van gekomen... maar ik moest bijna die, die helikopters die er stonden overal gaan verspreiden... omdat ze bang waren dat die gebombardeerd zouden worden die satellieten zien dan al die troepenbewegingen... en die weten ook niet precies wat er aan de, aan de hand was. En iedereen die lag uh, op de Bahama's op dat moment van de NAVO. Ja, toen werd ik toch ook een beetje bang. Hè? Vooral ook omdat je last daar helemaal niks over in de krant. Hè? De commandant Zeemacht die raakte in nou, paniek. Een commandant Zeemacht, sorry admiraal Hulshoff als u luistert... <laughs> die raakte niet in paniek. Maar hij liet wel rijden in plaats van die, die vertrouwde volgens mij zijn eigen berichtenverkeer niet eens meer. Dus het was toch een beetje een... een uh, aparte situatie. En dan had je natuurlijk al die uh, verhalen nog uh, van je, je grootouders uit de, uit de oorlog. En toen dacht ik van nou ja, het uh, is toch wel slim als ik me een heel klein beetje kan, uh, kan redden. Kijk, in die tijd had ik, uh, god wat had ik, ik had twee uh, branders, ik had één waterfilter en ik had een beetje extra eten in huis en dat was het. Nu zie je hier wel de voorraden tot het plafond gestapeld uh, staan. Preppers.nl, de Nederlandse preppers-site. Wat is een prepper? Een prepper is uh, iemand die uh, wat voorbereidingen treft voor, uh, voor een mogelijke ramp. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is er op de, de watersnood van 1953 na eigenlijk niks meer gebeurd in Nederland. En uh, uh, ja, ik zie dat als puur geluk. Maar bij negen, uh, negen van de honderd mensen, die, die, daar voel je gewoon een complete existentiële angst opkomen als je dit onderwerp aansnijdt. Die steken hun hand, uh, hun koppen in het zand en uh, that's it. Ga eens naar de Lidl en koop dan eens, zet dan eens twee van die trays boven op elkaar. Dat heb ik trouwens laatst gedaan, dat is heel interessant. Werkelijk waar. De hele meute in die winkel gaat zich met je bemoeien. God meneer, uh, heeft u een zesling gekregen? Gaat u een restaurant openen? Want op een of andere manier voelen mensen wat in deze tijd. Kennelijk is dat toch een soort niemand zet de stap om, om wat in te slaan. Maar mensen denken toch van, hmm, ergens in hun achterhoofd brandt er toch wel een soort gevoel van, hé, hey, er zou iets fout kunnen gaan. Maar niemand wil zich daaraan uh, aan overgeven. En dan staat er zo'n gek en dan uh, met 24 van die blikken A1 uh, euro. Dus dat kost ook nog helemaal geen rol. Maar dat, die wordt aan alle kanten wordt die ondervraagd van uh, wat, wat is hier aan de hand. Hele gekke ervaring is dat. En wat zeg je dan? Dan zeg ik gewoon van, uh, jongens, moet je nou eens even luisteren. Uh, die euro die gaat gewoon uh, voorkomen crashen. Dat is onvermijdelijk geworden. De vraag is, de vraag is nog uh, alleen maar wanneer. Dan gaan alle banken en alle winkels dicht. En dan zit je behoorlijk in de shit. Dus als je slim bent, dan haal je ook eventjes twee van die trays. Nou, dan Zeggen wordt, die mensen dan? Dan wordt het dood en doodstil. En dan kijken ze allemaal de andere kant op. En ben je ineens alsof je, alsof je meer laatst bent zelfs. Heel rare reactie. De Europese Centrale Bank gaat staatsleningen opkopen. Dat drukt de rente voor Spanje en voorkomt dat de Spaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. Een vrij genante dag voor alle politici in Europa. De situatie has worsened further. We are in a very grave state of affairs and we must not shy away from this fact. Besteht der straks noch? Die Entscheidung für das neue Notprogramm der EZB fiel nicht einstimmig. Bundesbankpräsident Weidmann hatte bereits zuvor seinen Widerstand öffentlich gemacht. Een piramidespel. We leven ver boven onze stand. Wij geven alleen maar meer geld uit. En op een gegeven moment klapt gewoon die bom. De enige oplossing van de crisis bestaat alleen maar uit het bijdrukken van geld. Dat kan met één druk op de knop. Als de Europese Centrale Bank één computerknop indrukt... dan is er weer zoveel miljard extra gecreëerd. Normaal leidt dat al heel snel tot hyperinflatie. Daar zit nu even een vertraging tussen. En waarom? Omdat... Uh, uh, de maatschappelijke geldhoeveelheid bestaat uit de geldhoeveelheid, maal de omloopsnelheid. En die omloopsnelheid loopt op dit moment heel erg terug, omdat mensen, als het ware, fictief dat geld wat bijgedrukt wordt en uit helikopters uitgestrooid wordt, dat rapen ze op en stoppen ze onder hun matras, omdat ze bang zijn voor die crisis. Dat werkt tijdelijk even deflator. Totdat ze doorkrijgen dat dat geld eigenlijk geen donder meer waard is en ze er collectief mee, aan, mee naar de winkels rennen en die omloopsnelheid dus maaltig gaat en daardoor ook die maatschappelijke geldhoeveelheid explodeert. En dan heb je de hyperinflatie en daar zitten we nu vlak tegenaan. Komt er een uh, kleine postzegelverzameling? De voorschijn uh, uit het secretair. Hier, hyperinflatie in Duitsland. Tarieven voor de binnenlandse verzending van een standaardbrief. 1 april 1921, 60 um, um, cent, cent. De 1 december 1923. 100 miljard mark om één standaardbrief te verzenden. Je ziet hier die postzegels ook oplopen. Nou, dat is dus wat, wat ons te wachten staat. De pensioenen en de uitkeringen blijven gelijk. En een, een brood kost 2000 euro. Het is maar een heel klein wandelingetje. Maar dan kom je bij een. Vijver is het eigenlijk. Ja, dit is uh, dit, dit zie je niet zo heel erg veel langs de Noord-Hollandse kust, maar dit is zogenaamd uh, duinkwelwater. Dat is vlak bij je appartement. Ja. Dit is een Cattedin pocket filter. Dat bestaat uit uh, heel fijn gebakken keramiek, eigenlijk een soort beetje, soort heel fijne bloempotachtige materiaal. Ik ga hem heel even open. Schroeven, Zie je, Het is eigenlijk een soort bloempot. Nou, daar trek je met deze handpomp het vuile water doorheen. Daar komen alleen maar watermoleculen doorheen. En alle uh, bacteriën, zanddeeltjes en dergelijke worden afgevangen door het filter. Dat kun je dan later weer afvegen. En uh, aan, uit dit tuitje spuit zuiver drinkwater. Ik zal hem even in de gracht hangen, kan je het zien. Nou, zie je, hier komt gewoon helder zuiver water komt eruit. Ik zie het. Chris is een hele beroemde Amerikaanse prepper... is ook een universitair afgestudeerde filosoof. En die zegt altijd... het verschil tussen 0% voorbereid zijn en 10% voorbereid zijn is mega groot en maakt niet zelden het verschil uit tussen leven en dood. Maar dat filter bij je in ieder geval voor 10% voorbereid? Nou, ik zou bijna zeggen voor 90%. Als je als je, je drinkwaterprobleem hebt opgelost, dan ben je eigenlijk... Ben je, ben je... Dit is dus de holy grail van de prepper, ja. het waterfilter. Absoluut. Maar het heeft ook wel iets uh, potsierlijks. Hè. Zitten we hier op een keurig gemaaid gezonnetje... bij een prima deluxe appartementencomplex... aan de rand van een meertje met een fonteintje... met een waterfilter in de hand... te praten over de dag dat er geen schoon water meer uit de kraan komt. Ben je nog geen doemdenker? Nou ja, een moderne hoogtechnologische samenleving wordt op allerlei manieren steeds kwetsbaarder. We hebben nu uh, uh, zeer kwetsbare uh, waterleidingbedrijven die uh, ongelooflijk van internet afhankelijk uh, zijn. Hun verschillende... Uh, ...productieprocessen communiceren via internet met elkaar. Ik heb hier een onderzoek liggen van het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...dat als internetvirus eruit vallen... ...dan kan dat al in een drinkwaterstoring van een maand resulteren. En zo, de overheid is daar ook kapot van geschrokken. En zo worden we allemaal kwetsbaarder. Vooral omdat we het niet voor mogelijk houden. En vooral omdat we denken dat dat gebeurt ons niet. Hoogmoed komt voor de val... We zitten hier vlakbij Marine Vliegkamp de Kooi... ...van het geluid van overvliegende helikopters. Welk geluid is voor jou het geluid van crisis? Nou, ik denk dat dat juist het wegvallen van alle geluiden is. Dat het alleen stil wordt, dan, dan uh, vliegt de helikopter niet meer. En, uh, er rijdt geen tractor meer over deze weg? Nee, en uh, de, de radio en de tv uh, doen het niet meer. Dus het is uh, juist geen geluid wat volgens mij een crisis uh, gaat uh, aanduiden. Zolang er herrie is, dan is het goed. Absoluut, ja. Ik hou zelf wel heel erg van stilte, maar dat is weer een heel ander verhaal. Je houdt van de crisis. <lacht> nou, wat wel interessant is, is dat in het, uh, uh, in het Chinees... Is, uh, hef, hebben crisis en kans hebben hetzelfde uh, uh, karakter. Dus dat, dat, daar is een, gewoon een verband tussen crisis en kans. En uh, als je nou vanuit de psychologische hoek... Uh, toch weer zo'n nodig kritiek op deze prepper zou willen hebben... dan zou je kunnen zeggen van, ja, jij hoopt erop. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat, in deze, dat ik van deze ego-maatschappij... met steeds grotere uh, inkomensverschillen en steeds meer ik, ik en de rest kan steken... dat ik een beetje genoeg heb van deze maatschappij. Dus je zou kunnen zeggen dat ik er misschien wel eens een beetje op hoop... dat de boel instort en dat we daardoor een kans hebben... om een wat, wat socialere en milieuvriendelijke en duurzame maatschappij op poten te zetten. Dat, dat gevoel heb ik wel een beetje, ja. Ik ben 54 en mijn generatie heeft natuurlijk nog uh, uh, on, onze ouders en onze grootouders die hebben nog die Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En mijn oma daarover vertelde, over uh, nou ja, de, de, de honger die er toen was en, en executies die ze moest, uh, verplicht moest bekijken en zo. Dan zag je echt die angst nog rechtstreeks in haar ogen. En mijn oma vertelde ook dat, dat uh, dan had je een etagewoning woning op de begane grond, daar zat iemand te verhongeren. En op de eerste etage, daar had iemand nog erg veel geld... die kon op de zwarte markt nog eten kopen. En die groeten elkaar gewoon vriendelijk. Dus de, de verhongerende man die ging niet de hersenen van zijn buurman inslaan... om daar eten te roven maar die zei gewoon... Oh ja, ik heb pech, ik, ik ga je maar zitten verhongeren en jij hebt nog brood. En, en dan vraag je was af, hoe zou dat vandaag de dag gaan... Hè? met de mentaliteit die mensen nu hebben... He, wat, wat gebeurt er in een samenleving die al zo losgeslagen en zo agressief is als wij, als wij schaarste krijgen en de supermarkten sluiten door de bankencrisis? He, wat, wat, uh, wat staat je dan te wachten? Uh, nou ja, je zag het al in New Orleans natuurlijk. Daar, moest op een gegeven moment moest, daar werd zo geplunderd dat. Uh, dat ze zelfs de brandweer moesten in New Orleans met geweren uitrusten. Want anders dan, dan, dan waren die ook een complete uitrusting kwijt. Omdat ze aangevallen en beroofd en wat dan ook werden. Orkaan Katrina brengt volksverhuizing op gang. New Orleans onderwerp van een chroniek van aangekondigde ramp. Overal waar je kijkt zie je mensen verdwaasd door de straten dwalen met winkelwagentjes vol. Met nog wat voedsel dat ze hebben kunnen stelen uit supermarkten bijvoorbeeld. Op sommige plekken hebben gewapende bendes het gezag overgenomen. Helikopters met hulp hebben grote haast om er weer weg te gaan. Veel politiemannen zijn gestopt met werken. Ze hebben zelf te veel ellende aan hun hoofd. Het is ieder voor zich. Ik hou me zelf absoluut niet met, uh, met, met, met wapens uh, bezig. Maar dat is helaas, wordt er wel toch wel redelijk over vuurwapens en zo uh, gesproken. Want ja, heel veel preppers... Onderpreppers. Ja, mensen zijn wel bang. Die zeggen, ja, als je geen vuurwapens hebt, dan uh, prep je eigenlijk voor de criminelen. Want die komen het bij je halen. Waar komt die overlevingsdrang vandaan? Dat is toch eigenlijk een overlevingsdrang? Je wil langer leven dan anderen. Die zich er niet op voorbereiden? Nou, nou kom je op een interessant punt. En dat wil ik namelijk niet. Ik zou het liefde willen dat we, dat, dat we allemaal lang leven. En daarom... Ik... Maar je bereidt je... Maar je doet niks anders dan je voorbereiden op het zo lang mogelijk uit kunnen zingen als de middelen opraken. Ja, maar wacht even. Ik wil niet langer leven dan mijn buurman. Daarom zit ik ook aan deze uitzending mee te werken, terwijl dat eigenlijk niet goed is. Want als het fout gaat, komen ze, komen ze mij hier allemaal uh, plunderen. Waarom? Omdat ik graag wil dat mijn buurman even lang leeft als ik. Ben je bang voor de dood? Helemaal niet. Oh, nee. Oh, oh nee, nee. Ik was, ik was daar... Uh... Ik wil niet in details treden, maar ik was daar... Uh... Uh, twee jaar geleden was ik daar vlakbij, bij het doodgaan. En dat, uh, als je... Ik kwam in een hele diepe overgave terecht en dat was iets prachtigs. Nee, ik prep niet omdat ik uh, bang voor de dood ben. Nee. Ik prep uit respect voor het leven. Er is een hele diepe drang in mij om, om mijn eigen leven te leiden. En omdat het gewoon een volkomen natuurlijk iets is. Als ik naar de natuur kijk en ik zie die eekhoorntjes met de nootjes in diverse bomen... dan is het... Uh, voor mij onnatuurlijk dat, dat uh, iedereen alles als vanzelfsprekend beschouwt en geen enkele voorzorgsmaatregel treft. Dat zie ik als onnatuurlijk. Uh, even heen sprong terug naar mijn oma. Die uh, vond op het laatste moment in de vlak voor de hongerwinter kon ze nog een, een doos uh, marsen uh, te pakken krijgen. En die vertelde ook van, dat is net hetgene geweest waardoor ze het overleefd heeft. Die doos marsen. Eerlijk gezegd, ik denk dat dat in de familie is blijven hangen, want ik besta zo ongeveer uit marsen. Dit is de slaapkamer. Dan kijken we achter de deur en daar staat een. Spitvork. Spitvork heet dat. Spitvork, ja. Met vier tanden. Ja. Nou ja, dat is ook weer. Uh... En daarnaast. Het zijn twee spitvorken. Twee spitvorken. Het, is natuurlijk ook wel, uh, het zegt iets over de ontwikkeling van de crisis... dat ik inmiddels durf te laten zien dat in mijn slaapkamer twee spitvorken staan. En waarom heb ik dat? Omdat uh, ik heb ook een enorme voorraad uh, groentezaden heb ingeslagen. Uh, de grote topper daarbij is uh, boerenkool. Want vers, als we een crisis krijgen, dan is groente natuurlijk vooral in de winter is een, uh, een groot uh, probleem. En uh, boerkool is de meest wintervaste uh, groente die we hebben. Uh, in, in de 17e en 18e eeuw overleefden ons voorouders voornamelijk een boerkool. Er zit alles in wat je maar nodig hebt. Dus wat zakjes boerenkool staat, nou, dan ben je een paar euro kwijt. En dat geeft je een enorm. Uh, uh, mogelijkheid eventueel. Aardappelen zijn natuurlijk ook een... Uh, ik, vroeger in mijn jeugd heb ik ook een groente tuintje gehad. En aardappelen zijn fantastisch ook om te kweken met enorme potentie. Alleen als je die met een schop uit de grond haalt, dan, dan steek je er vaak doorheen. En met een spitvork gebeurt dat iets minder gauw. Want je wil ze heel houden, want vervolgens kun je ze inkuilen. Zodat je ze dus ook langer kunt goed kunt houden in de, in de winter. staan twee spitvorken in mijn uh, slaapkamer, jongens. Man, dan... Man. En hij durft er nog over te praten ook. Sinds kort. <laughs> een soort coming-out. Een coming-out, ja. Dat is, uh, nu nu uh, valt het in de, in de categorie uh, weird, denk ik. Maar uh, een jaar geleden zou er echt nu uh, nou, ja, er een auto verschijnen... met uh, een paar mannen in witte pakken en dwangbuizen. En dan werd ik afgevoerd, dat werd ik zeker. Sluiten we af en stel, de laatste Alinea uit jouw boek... Hoe overleef ik een crisis? Ik wens u een prettige crisis toe. Ik kan het niet nalaten om dat op te schrijven, want volgens mij is een prettige crisis gewoon mogelijk. Daar moet je wel het nodige geluk voor hebben. Deels is dat geluk door een goede voorbereiding af te dwingen. Zo, so. when the shit hits the fan was een caro documentaire van Harm van Atteveld. Goed, goed, goed, goed, goed. Ik ga dus morgen beginnen. Kaarsen, lucifers, batterijen, jodiumpillen. Honderd dozen marsrepen. Of nee, nee, nuts. Ik denk dat ik nuts neem. Nuts vind ik toch lekkerder. Maar ik kan natuurlijk ook... Zegt Dick. Dick Berts. Als je luistert, Dick Berts. Zullen wij vrienden worden? Kan dat? Ik ga in ieder geval, dat weet ik wel zeker... Ik ga in ieder geval een ergometer kopen. Een ergometer, dat is een roeimachine, en daar kan ik dan mijn eigen energie mee opwekken. Dan sluit hij die aan op accu's en dan heb ik toch weer stroom. Ik heb dat altijd wel hele rare apparaten gevonden die, die roeimachine is. want ja, je roeit en je komt geen meter vooruit. Wist u trouwens dat daar hele wedstrijden in zijn? WK's zelfs thuisroeien. Wij gaan luisteren naar iemand die daar ontzettend goed in is... in dat thuisroeien. Anke Verrips heet ze. Ze woont in Amersfoort. En zij heeft een roeimachine in haar serre staan en zij is niet zomaar een fanatieke thuisroeister. Dat hoort u in het programma van Suzanne Borst. Nee, Anke Verrips is de koningin van de roeimachine. Ik ben Anke Verrips. Ik ben 51 jaar en ik ben sinds dat ik 43 ben ben ik bezig met roeien. Ik hou gewoon heel erg van roeien. Roeien op de roeimachine. De vitrinekast gaat open nu. Nou, deze is van het Belgische Indoorroeikampioenschap, die beker, eerste plaats. Deze is van, even kijken, ja, dit is de tweede plaats bij de Nationaal Kampioenschap Marathonroei op de roeimachine. En deze heb ik behaald omdat ik de ergo koningin van de roeivereniging van Amersfoort ben. Een ander woord voor roeimachine is ergometer, een roeiergometer. Dus ik ben gewoon de ergo Koningin, Koningin van de roeimachine, toch? Nou, we ik beginnen met inroeien. Zet mijn uh, monitorje aan. Hoofdmenu, kies training. Standaard training. 2 kilometer, 10 minuten, zo. En hey, wat is het, uh, het schema voor vandaag? Wat ga je precies doen? Ik ga een uh, training doen met korte intervallen. Want je hebt ook een hartslagmeter ik heb om, hè? Een hartslagmeter om. En uh, zal ik ook even aanzetten. Nee, je kan hem horen. Zo. Ik ga nu inroeien. En dan ga ik de hartslag ik op laten lopen. En dan ga ik beginnen aan die in te vallen. Ik heb eigenlijk helemaal geen sportgeschiedenis. Maar ik heb een beroep waarbij je heel veel achter de computer zit. Je zit gewoon stil. Dus op een gegeven moment woog ik meer dan 90 kilo. En de huisarts had ook gezegd: Ja, mevrouw, u moet afvallen. En ik stond in 2003, op 9 uur, s ochtends op 2 januari, bij de sportschool. Echt. Want toen vond ik die roeimachine, dat vond ik de prettigste beweging, is heel zacht. Dus het werd de roeimachine. Slag 144 zag ik net. 144, ja. Dus ik ben warm nu. Ik ben nu voorbereid om uh, verder te gaan. Ik moet gelijk door, even drinken en meteen door. Nou ga ik dingen dan niet een beetje pijn doen. Wanneer was het eerste moment dat je dacht van ik ga hier? Ik ga de competitie aan, echt, serieus. Dus ik ga, ik ga eens wedstrijden doen of dat soort dingen. Uh, dat kwam toen ik ontdekt had dat concept 2, dus de fabrikant van de roeimachine... dat die een hele community hebben op internet. Noemen ze de World Rankings. En dat is een internetlijst waarop je kan invoeren wat je tijden zijn. En uh, ja, dan kom je er dus ook achter dat er wedstrijden zijn. En na twee jaar heb ik mijn eerste twee kilometer wedstrijd gedaan. Gewoon omdat ik het een uitdaging vond, leuk vond... Goedemorgen. Wel. Hoi. Met Zwijnden? Ja, makkelijk. Ja. Nee, nou, goed. Ja. Dit is de Roosgeleeniging. En uh, nou, kom even mee, dan zal ik ja. het even laten zien. Ja. Ben jullie je nu? Uh, Alsnog. Als ja, er is niemand. Zijn ja. wij er klaar voor? Oké. Okay, gaan we vast? We zou in doen. Even met zes personen. We ja. ja. ja. ja. kunnen nog meer mensen tillen. Ja, zeker. zeker, Terugkomende. Snel. Oké niet nu. Stuurvrouw stapt in, uitzetten. Nu? Je gaat meteen uitzetten. Ja. Bolklapje halen aan het stuurbord. Slag klaarmaken. Slag klaar. Maar in de, in de lente en de zomer ben je veel meer buiten aan het roeien, Ja, je in de lente en de zomer doe ik meer roeien op het water. En in de winter is het echt erg op beter. Omdat je natuurlijk in de winter kan je niet s'avonds roeien. Oh, dat is mooi, zeg nu. Als je achterom kijkt, Joke, dan het echt die zon op het water zo. Ja, ja, ja. Aan ja, het spijt me zeer, maar dit heb je natuurlijk een ergometer, heb je dit niet, hè? Ja. Ook al dan zet je de ergometer in de serre, dan heb je toch niet dit licht. Nou ja, dit was dus de blikkenkast. Hoe noem je die kast? Blikkenkast. Ja, daar staan gewoon de trofeeën in die behaald zijn. Het is gewoon de blikken. In de, roeien, in de roeienwereld heet alles altijd een blik, gewoon een stukje ijzer. Je doet het toch allemaal voor het ijzer? Ja, toch? En wat is nou nog de medaille of de beker die je ontbreekt, die je heel graag wil hebben? Ik zou graag naar de wereldkampioenschappen willen. In Boston, de ergometer, twee kilometer wedstrijden. Dat was ook altijd het plan, maar ja, toen ben ik dus ziek geworden. Ik had een roeiwedstrijd gedaan in Hilversum in de boot. En in de loop van de week merk ik dat ik uh, pijn heb. Kon ik kon bijna niet meer lopen. Ik kon echt uh, mijn armen niet meer omhoog doen. En ik voelde me echt heel erg ziek. En uh, een week later of zo ga ik naar de dokter. En ze stelde drie vragen. Ze zei, nou ik denk dat ik weet wat je hebt. Ik denk dat jij uh, polymyalgia reumatica hebt, oftewel spierreuma. En uh, spierreuma, dat is een auto-immuunziekte, waarbij de bloedvaten, de haarvaten in je spieren ontstoken raken. Dus dan is het over en uit met het sporten. En dan uh, sta je ineens voor een periode dat je prednison moet gaan slikken om die ontstekingen gewoon onder controle te krijgen. Toen was ik ineens was ik heel erg ziek. Bijna een jaar duurde dat om, uh, om daar weer vanaf te komen. Ja, het gaat nu heel goed. Vorig jaar augustus was ik van de prednison af. En dan mag je weer, uh, weer gaan sporten. En nu merk ik dat ik echt net de maand sterker word. Door gewoon weer je dingen te doen, door te trainen en actief te zijn. En normaal gesproken heb je muziek op hè, tijdens het ja. trainen. Ja, dat is een zogenaamde ergoherrie. Oftewel muziek die ik verder nooit wil draaien. Uh, hard, uh, heftig, Ritmisch. Maar bij het roeien is het wel lekker. Denk je nou ook wel eens, Wat doe ik mezelf aan? Ja! Moet ik praten? Ja, nu wel, ja. Oh. Deze ring en gat. In feite heb jij twee keer vanaf. Nul, met roeien weer, helemaal je, je kracht opgebouwd. Ja, ja. Ik wil gewoon doorzetten. Ik wil er gewoon voor gaan. En waar ik echt niet tegen kan, dat is dat heel veel vrouwen van mijn leeftijd... dat die heel erg zeuren. Ik ben zo moe. Ik heb zo'n last van aankomen. Ik hou niet van zeuren. Ik heb zoiets, je moet gewoon nu, en zeker nu, nu ik ziek geweest ben, heb ik zoiets... Als er een mooie vrucht zit aan een boom, dan moet je proberen om te plukken. En dan moet je proberen om te genieten. Dat is gewoon eh, karakter. Toch? Je moet er nog twee nu. Alles eruit persen, de laatste keer? Jazeker. Even lekker piepen. Ja, nog vijf, vier, drie, twee, één. Zet hem op. Het De koningin van de roeimachine. Het was een NTR-programma gemaakt door Suzanne Borst techniek, Alfred Koster, eindredactie Ottoline Rex. Volgende week in Hollandok het zwijgen van Barlo. Barlo is een buurtschap in de gemeente Aalten in de Achterhoek. Het heeft iets meer dan 100 inwoners. En Barlo zwijgt al 30 jaar over wat er gebeurde in 1981. De Bach zou namelijk naar Barlo komen. Hij wilde daar een commune stichten in een leegstaande boerenhoeve. Dat kwam in het nieuws bij Tros Actua. En kort daarna brandde die boerenhoeve af. En de bagwam kwam niet. Nee, er kwam een asielzoekerscentrum op dat terrein. Nou is dat asielzoekerscentrum onlangs gesloten. Dat terrein staat te koop. En dat brengt weer pijnlijke herinneringen aan 30 jaar geleden naar boven. Hans van Wetering graaft zich in, in Barlow. En hij doet verslag. Dat volgende week in Holland Tok Radio. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan uiteraard. Redactie Dat is ons adres. Redactie en www.hollanddoc.nl radio. Daar kunt u op kijken om alles terug te luisteren en om een abonnement te nemen op de Bijlo-post waarin ik elke week gewacht maak van wat wij nu weer gaan doen. Zometeen hier op Radio 1 De Sport. Daarvoor het nieuws en wij zijn er weer volgende week. Dag luisteraars. Dag.